Jobboot met het NOS-journaal. In Libië groeit de aandacht tegen de radicaal-islamitische milities in zijn land. Commando-eenheden van het regeringsleger hebben zich aan de zijde van de generaal geschaard. Het is onduidelijk hoe de rest van het regeringsleger zich opstelt. Sinds de val van dictator Gaddafi in 2011 is Libië in de greep van tientallen milities... die weigeren hun wapens in te leveren en zich te onderwerpen aan de regering. Politie en leger staan machteloos tegenover de milities. Russische troepen trekken zich niet terug uit de grensregio met Oekraïne, dat zeggen de Verenigde Staten. De Russische president Poetin had eerder vandaag wel beloofd dat militairen naar hun basis zouden terugkeren. Een woordvoerder van het Witte Huis zegt dat de VS het meteen zou zien als de Russen zich terugtrekken. De VS zou de terugtrekking zeer verwelkomen, zei de woordvoerder erbij. Het is onduidelijk hoeveel militairen er in het grensgebied met Oekraïne zijn maar de NAVO schat zo'n 40.000. Volgens Rusland zijn het militairen die meededen aan geplande voorjaarsoefeningen. De afgelopen dagen zijn enkele aanhoudingen verricht in de strijd tegen mensensmokkel. Dat schrijft staatssecretaris Steven aan de Tweede Kamer... naar aanleiding van de grote toename van het aantal asielzoekers uit Eritrea. Hoeveel mensen zijn opgepakt staat niet in de brief. Vorige week zei Teven dat iedere week duizend asielzoekers uit Eritrea naar Nederland komen... Justitie gaat ervan uit dat ze hulp krijgen van mensensmokkelaars. De staatssecretaris wil dat de marechaussee en de politie... extra bevoegdheden krijgen voor controles van internationale treinen en bussen. Luis Enrique is de nieuwe trainer van FC Barcelona. De 44-jarige Spanjaard volgt Giraldo Martino op... die zaterdag, na de slotwedstrijd van het seizoen tegen Atletico Madrid... zijn vertrek aankondigde. Luis Enrique, oudspeler van de club... ondertekende contract voor twee jaar bij FC Barcelona. Het weer droog, alleen in Limburg kans op een enkele bui. Vannacht koelt het af tot zo'n 13 graden. Morgen opnieuw zonnig met temperaturen tussen 25 en 28 graden. Op de Wadden iets koeler. In de namiddag en avond vanuit het zuidwesten bewolking met kans op een stevige onweersbui. Dit was het NOS Journaal. Welkom bij Tweede Uur CFN Cinema, heel veel filmmuziek. Mijn naam is Alco Beuving en we gaan nog wat mooie soundtracks laten horen. Onder andere De Falcon en de Snowman, Hercule Varro, uh, Betty Page, In A Better World. Ja, prachtige films toch? Deze lekkere bijna zomeravond even nagenieten na zo'n mooie dag. En morgen nog zo'n dag. Hè? Dus uh, zon, zee en zand hebben we hier natuurlijk. Uh, de, de afgelopen dagen is op televisie een enorme James Bond-cyclus aan de gang. The Man with the Golden Gun was afgelopen dagen. En dat is toch mooie muziek. Gezongen door Lulu. En met de Golden Gun, een James Bond film, afgelopen, ik geloof zondagavond op televisie geweest. Uh, blijft mooi, altijd weer om te zien Roger Moore als James Bond. Uh, ja, tijd voor eigenlijk een mega hit. Twee uur altijd te beginnen met een mega hit, grote filmhit. En ik heb deze keer gekozen voor uh, This Is Not America uit de film The Falcon and the Snowman. De Valken en de Snowman, een film uit 1985. Een medewerker van de CIA ontdekt dat belangrijke documenten worden misbruikt om kleine regeringen te onderdrukken. Met behulp van een vriend van hem die aan de drugs is, verkoopt hij documenten aan de Russen. De vriend schept alleen maar te veel op en hij wil de Russen zelf drugs laten smokkelen. Het is dus toch wel een aardig film. En de muziek, dat is wel heel bijzonder, is door een, een jazzgroep. Het Managhy -He Groep uit 1985. En het bijzondere is, dat is eigenlijk dat album heet De Valken en de Snowman. Al de filmmuziek staat erop. Dat zijn dus meestal nummers van Pat Mannehy. En uh, dat is eigenlijk geen grote uh, hit geworden. Alleen met uitzondering van de, de song die door David Bowie is gezongen... This is Not America. Maar uh, desalniettemin, de soundtrack bevat best wel mooie nummers. En ik laat nu nog een, een, een paar stukjes van die uh, uh, soundtrack horen. Uh, uh, en dit is Psalm 121. Ja, en dan uit de valken en de snomen het nummer Dalton Lee. Weg. De Valken en de Snowman, de muziekalbum van de Pat Metney groep. Ja, en dat laatste noem ik ook al duidelijk kennen dat het deze jazzmuziek kon zijn. Ja, tijd voor iets heel anders. Tijd voor hele mooie muziek. Ik heb er namelijk op de draaitafel liggen muziek van Christopher Gunning, muziek van McCollum Locker en muziek van Riz Ortiani. Dat is hele mooie muziek. En ik begin met Hercule Poirot. U kent hem vast allemaal, de Belgische detective. En die Christopher Gunning heeft daar de muziek bij gemaakt. En het is fantastische muziek die in die serie te horen was. En hij heeft onlangs ook de muziek geschreven bij de film Belle, die nu net uitgekomen is. Maar eerst de Belgische detective Hercule Poirot. Ja, Christopher Gunning, prachtige muziek, mooie klanken, Hercule Poirot. En het volgende nummer uit deze tv-serie is Grey Cells, grijze cellen. Ja, de grijze massa in dit kopje, zullen we maar zeggen. Grey Cells. Bye. Mm -hmm. Christopher Gunning, uh, Engelsman, uh, geboren in Cheltenham en uh, uh, ja, componist, uh, veel concertmuziek gemaakt, uh, veel, uh, ook tv-werk gedaan en onder andere Hercule Poirot-serie. Ja, en het, ik vind zulke mooie muziek dat ik toch nog twee nummers eruit ga draaien. The High of Fashion. Tot slot, uh, to the lakes. Ja, klo uh, uh, enorm goed, enorm goed. Uh, ik geloof dat er we net weer een nieuwe hercules Poirot serie draait op België. Ik weet niet of daar nog muziek van deze manier bij zit. Die heeft in ieder geval allerlei bekroningen gehad. Ik dacht in 2007, de BAFTA Award voor de filmmuziek uh, op deze serie. Uh, Christopher Gunning, naam om niet te vergeten, mooie muziek. Uh, de actuele film is Belle, ook mooie muziek. En daar weten we dan de volgende keer daar wat van gaan draaien. Nou, zoals u weet hou ik ook nog wat van uh, spionage en thrillermuziek En uh, een klein stukje uit die hoek. Uh, McCollum, Locker, uh, Betty Page, Depression. Obscure jazzmuziek natuurlijk column Locker En het laatste nummer van deze cd Betty Page is uh, Tear, away, Tear Away Brass Thrillermuziek. En uit dat je aan het doek er nog eentje. Van de, de film. Uh, de film heet De Piano Girl Case En de muziek is van uh, Riz Ortolani. Echt een, een fantastische componist ook. En het nummer is getiteld Un nella strada. En dat is een, een ja, film. Ook een thriller speelt in Engeland. Een, een lichaam van een vrouw spoelt aan. Echt waar. Prachtige muziek. Luistert u met veel plezier naar Riz Ortolani. Natuurlijk uh, schitterende muziek, uh, Riz Ortolani, Italiaanse componist, uh, 1926 geboren, overleden, uh, januari 2014. Vandaar ook dat zijn muziek weer een beetje in aandacht gekomen is. Uh, heeft uh, ook, ook muziek van hem is gebruikt voor de films van Kill Bill, van uh, Quentin Tarantino. Hele bijzondere muziek. En van de, deze soundtrack laat ik nog één nummer horen, dat uh, Look at Her Dancing. Uh, Toen wordt gezongen door Amanda Leer. Uh, u weet het nog wel, we hebben natuurlijk bij het Songfestival dit waarschijnlijk uit Oostenrijk gezien. Maar Amanda Leer kon er ook wat van. Uw speciale aandacht voor haar met het nummer Look at Her Dancing. Yeah Til hebben we Soundtrack van de film La Ragazza del Pijama Jalio. De Pijama Girl case. Prachtige muziek. Riz Ortolani. Amanda Leer. Ja, voor de echte liefhebber een must om deze cd ook te hebben. Ja, dan komen we bij een andere cd die ook voor de echte liefhebber is. Dat is de film Le Liaison Dangereuse. Een film uit 1959 geregisseerd door Roger Vadim. En daar is nog wel een verhaal aan verbonden aan deze soundtrack. Het is jazzmuziek. Die wordt... Uh, in de film zie je Kenny Dorham, een bekende jazzmuzikant. En uh, ja, die speelt, die zie je dus in beeld. Maar als je de film beluistert, dan, dan, dan hoor je dat de muziek niet meer van Kenny Dorham is. Maar die is later ingespeeld door uh, een andere bekende uh, Amerikaanse jazzmuzikant, namelijk Art Blakey. En uh, je hoort hem hier met uh, Lee Morgan, Barney Willen en Bob Timmons, en bassist uh, Jamie Merritt. En Kenny Doorman baal natuurlijk als een stekker... dat je wel hem in beeld ziet... maar het geluid te laten onder van Art Blakey is... No Problem, uit de film... Let Le, Le, Dangereus, 1959... als het naar Art Blakey, uh, Jazz Messenger... ...het film uh, De Liaison Dangereuse, een film van Roger Vadim. Het is een heel lang nummer, ik laat het niet helemaal horen... ...want ik wil u nog uh, een andere film onder uw aandacht brengen. En dat is de film uh, uh, In a Better World. Ook van de week op televisie, en uh, dat is een prachtige film. En als u die kan zien, is het zeker de moeite waard. Het is een film van Suzanne Bier, daar ben ik een enorme lief liefhebber van. Het film is de 2010... Het gaat over een dokter die in Afrika werkt en op en neer reist tussen zijn werk in Afrika en zijn huis in Denemarken. Hij heeft uh, kinderen en een vrouw en ja, het, is, ja, het gaat over geweld en van heel klein tot heel groot. En als je in de gelegenheid bent, vrijdagavond in A Better World, absoluut kijken. Uh, ik laat even de titelmuziek horen. De componist is John Söderquist. De world uh, film, aanstaande vrijdag op televisie, regie, uh, Suzanne Bier. Uh, ja, het gaat over pesten, gepest worden, wraak. En dat zijn natuurlijk actuele thema's in deze tijd. Nog één nummer uit deze, van deze soundtrack, To Denmark. Over in a Better World uh, kijken, dus vrijdag. echte aanrader. Uh, ja, we gaan eruit met de laatste film alweer. Het zit er alweer op. Twee uur uh, gevarieerd aanbod gedraaid. En de laatste film is ook een bijzondere film. Kaze Shinu vertelt het verhaal van de legendarische Hiro Horikoshi, de man die de Japanse gevechtsvliegtuigen ontwierp tijdens de Tweede Wereldoorlog hier op de jonge Jiro de Mitsubishi A6M0 in een tijd dat de vliegerij en zijn bijbehorende technieken nog niet van een al te hoog niveau waren. Animatiefilm, hele mooie muziek van Joe Hishiashi. En u gaat luisteren naar nummer De Valken. Ja, het zijn allemaal hele korte nummers van deze animatiefilm. En het volgende nummer is gedeeld Evacuation. U heeft geluisterd naar CFN Cinema met allerlei muziek, tekenfilm, horrors, thrillers, uh, muziekfilms, uh, films met een boodschap, uh, bijzondere films. Zelf uh, The Life of Pi is echt een fenomenale film. In a Better World zijn echte aanraders. Uh, prachtige muziek laten horen. Ik hoop dat u een beetje van genoten heeft. En ik uh, ben de volgende week weer. En we gaan eruit met We Have All Time in the World, Louis Armstrong. All the time in the world Time enough for life to unfold All the precious things love has in store We have all the love Ik wens u nog een hele fijne avond. En uh, volgende week maandag In 9 uur CFN Cinema met I'll nog play. veel meer mooie filmmuziek. Mijn naam is Auken Beunting. Ik wens u een hele goede nacht. En morgen gezond weer op. With the kiss of the wood, far